Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Schalke heeft ontslag genomen vanwege het proces tegen PVV-leider Wilders. In een interview met NRC Handelsblad zegt Schalke dat hij het rechtersvak niet meer met de overtuiging kan uitoefenen nadat hij zoveel haat en hoon over zich heen had gekregen. Hij was een van de raadsheren die namens het gerechtshof in Amsterdam het openbaar ministerie opdracht gaf Wilders te vervolgen. Sindsdien ben ik twee en een half jaar door de modder getrokken, zegt Schalke.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 Zandvoort Zandvoort heeft het En jij beleeft het Zon Zee Zandvoort Een Zomerhit ZFM Dit is de zomer van ZFM Met yep. nu Goedemorgen Zandvoort Ja, dan zou je denken dat Goedemorgen Zandvoort vandaag Daar. begint ja. Nu, na 10 uur Maar helaas geen Goedemorgen Zandvoort Nee, er wordt geknikt dus, uh, nee, nee, precies. <laughs> dus wat, wat gaat er dan gebeuren? Wie komt er nu ja, binnen? Ik denk volgende week. Ja. Ah, volgende Waarom week misschien wel. Ja, ze zijn momenteel het telefoongesprek aan het voeren. Om te kijken of ze toch iets voor elkaar kunnen krijgen. Ja. Ja. Ja, nee, dus, uh, uh, even kijken. Wil jij volgende week Heerle hebben? Sorry? Sorry? uitzending? Kan je ja. Ja. ja. Ik kan wel een cd'tje starten hoor. Dat vind ik allemaal geen punt. Ja. Zou er gewoon een stukje muziek. Oh. Zullen we zullen kijken waar daarna het allemaal... Al gaat het beginnen of er nog iets gaat beginnen? Speciaal voor die Sax bomb. <laughs> Thank you. me way you fight. I love the It's been a while I know I shouldn't have kept you waiting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 Yeah. <laughs> The u Young money, lil' wine, in the music trap I make it snow, I make it flurry, I make it out back tomorrow. Don't worry, yeah. Young wine on the moves, it ain't Mr. Make it rain on the moves, young money. He clapping on Name this bitch uh, uh, Lights out, uh, uh, man sound Creeps uh, uh, out, she uh, uh, She's smilin', yeah. he mocking. Who cares? Cause my goons are right here I guess nothing to a big dog I'm a great dang. I wear eight chains I mean so much ice They yell skate wine She run a flat piece But she run a And I'm It's young Wayne on them hoes, aka Mr. Make it rain on them hoes, like yeah, hey. Everybody say, Mr. Rain Man, can we have a rainy day? Bring the umbrella, please, bring the umbrella, Ella, ally, ally. eh. bitch, change it, for the hole in the trick, but you know it ain't drinking if you got it. You know you ain't fucking if you not thinking. Yeah. So Rolex, wipe this I do it four, five, six, my click Clack, close the black, four, fifth And just like it, I blow that shit Cause bitch, I'm the bomb Like tick, bomb. tick. like tick Yeah, I got money and you know it, yeah Take it out.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 First Play Anywhere, the new record from Anastasia. New single out on Monday, I Can Feel You. Ten minutes past ten... I present to you Oh like a like a, that's right Oh like a track Oh like a like it I do it like a track with me Oh like a like it I do it like a track One more time Oh like a like it I do it like a track Once again.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 Maar uh, wat is er aan de hand, Ben? Nou, uh, er is deze week een klein probleem geweest uh, in de techniek. Er is uh, geen technicus uh, beschikbaar gesteld op uh, zaterdag. Vandaar dat wij met gezwinderspoed afrezen naar de studio, al waar uh, wij zelf proberen muziek te draaien en een heel klein beetje commentaar geven. Ja. En vandaar dat jij achter de knoppen zit. Nou, het is eventjes wennen. Maar uh, het gaat. We kunnen wat muziek draaien af en toe. Uh, wat hadden we anders in het programma Goedemorgen Zondvoetgen? Nou, wij hadden natuurlijk een heleboel, en ik ga dat even voor je opzoeken. We zouden beginnen met Gerard Scholten die overigens wel eens koffie komen drinken. gezellig. Uh, daarna zou Claire uh, Revens van de culinaire marketing communicatiemedewerker van de Corbienalen uit Harlem komen vertellen over de Corbienale. De Corbienal is een, uh, een aaneenschakeling van zingen en optredens van professionele koren in Harlem. Ja. En niet alleen binnen, maar ook buiten. En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 Dan zouden wij uh, nogmaals met Robert de Vries praten en Louise Berg, dat is de nieuwe directrice van Huis in de Duinen, over de nieuwbouw van Huis in de Duinen. Zoals je weet, Pieter, uh, loopt dat al een hele tijd. Huis in de Duinen moet vernieuwen. Uh, het is, uh, hoe oud is het eigenlijk, Huis ja, in de Duinen? Dat moet oud. jij toch weten als te ja, kennen? Ja, ja, ja, ja, ik denk dat het in uh, 50, 60 jaar is gebouwd. Ja, dus zo lang staat dat erop. Door de, en, door erop. de nhcb de, uh,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 Ja, Terwijl dat je op kan... hetzelfde moment hier op het circuit het Rode Kruis nodig hebt. Ja, dat kan een, een, een verzoek zijn van het Landelijke Rode Kruis. Alleen denk ik dat uh, de afdeling afdelingsantwoord sterk genoeg is om tegen de landelijke organisatie te zeggen van... hou jongens, wij hebben ook afspraken met het circuit. En op die dag hebben wij een afspraak met x mensen op het circuit. Ja. Maar weet er alles van. Ja, die, uh, die zou er alles vanaf moeten weten. Hè. Die, uh, die had dat dan wel komen vertellen. Ja. Ja, maar volgende week komt u misschien. Ja, die komt volgende week wel.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 Nou, het is een goede zaak. Maar ja. misschien willen ze wel bloed zien. <laughs> nou, misschien wil ik wel een plaatje horen. <laughs> <laughs> maar gaan we gaan weer eventjes naar de muziek luisteren. Wat raken we daar muziek, ja. Ik dacht dat zon wordt... Een beetje harde muziek voor de zaterdagmorgen Dus we gaan even naar het Hollandse Rustige muziek over of your night. Nou, dit ja. was uh, het eerste uur muziek van Goedemorgen Zandvoort. En uh, onze nieuwe technicus Pieter Jousta, die doet de schuiven zo weer open voor de boodschappen. Het nieuws en daarna komen we nog heel even kort bij u terug. Uh, we, gaan, we gaan nog eventjes de laatste minuut in, beste uh, want het is. Uh... Nog een minuutje door. Wat, oh, ja. gaan, we, wat gaan we in de, het volgende uur? Nou, in, het volgende, in het volgende uur gaan we heel even kort praten met de heer Demmers. die is hier binnengekomen. Uh, omdat wij net wat verteld hebben over de Quality Coast en de aan uh, Award. Ja. En er blijken dus uh, keurige antwoorden zijn op de vragen van de heer De Vries. Oh, dus daar is... wil ik heel even kort met, uh, met Michel Demmers over praten. Dat is interessant, daar gaan we nog horen. Want Michel weet waarschijnlijk waarom we geen goud hebben gehaald.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 En wat er precies is, weet ik niet. Oh, maar het is wel giftig. Ja, want anders mag je er wel aankomen. Prachtig. Ja. Het is toch wel uniek dat het strand is afgesloten en waarschuwingsborden staan. Maar het is natuurlijk niet helemaal afgesloten. Uh, alleen in, uh, in het bij uh, Kastikum is het ook een tijdje afgesloten geweest, omdat daar heel veel buisjes lagen. Oké, okay, oké. Okay, maar verder valt het wel mee. Ja. Goed, we gaan uh, luisteren naar uh, nieuws, de reclames. En dan in het uh, volgende uur komen we weer bij u terug. Jongens, als een